12 uur, Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Werkgevers die een sollicitant weigeren vanwege zijn achtergrond, leeftijd of geslacht, moeten een boete krijgen, vindt de regering. Die wil arbeidsdiscriminatie harder aanpakken. De inspectie gaat kijken of uitzendbureaus zich aan de regels houden. Staatssecretaris Van Ark zegt dat discriminatie soms expres gebeurt, maar vaker onbewust. En daarom wil ze ook de kennis over arbeidsdiscriminatie vergroten. Het NL Alert is binnenkort ook te zien op digitale vertrekborden... bij haltes voor de bus, tram en metro. Op die manier wil de overheid meer mensen bereiken. Met een NL Alert wordt gewaarschuwd bij gevaarlijke situaties... en wordt mensen verteld wat ze moeten doen, bijvoorbeeld bij een grote brand. De berichtjes komen nu vooral binnen via de mobiel. Bij de volgende test op 3 december is er voor het eerst een testbericht te zien... op, vertrek, op borden van vertrekhaltes in het openbaar vervoer. De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over hulp van Nederland aan Syrische strijdgroepen. Nieuwsuur en Trouw melden dat de hulp aan Syrische opstandelingen expliciet voor de strijd was bedoeld. En dat is anders dan wat minister Blok van Buitenlandse Zaken eerder aan de Tweede Kamer vertelde. Ook kwam naar buiten dat het kabinet per ongeluk namen van strijdgroepen noemde en daarmee staatsgeheimen onthulde. Voetbalclub Dovo uit Veenendaal leent spelertjes van onder de tien jaar niet meer uit aan professionele clubs. Regelmatig staan er scouts van profclubs langs de lijn om talenten te bekijken. Kinderen die opvallen krijgen een uitnodiging voor een stage. Volgens Dovo zijn zulke stages pedagogisch onverantwoord en moeten heel jonge spelertjes eerst groeien bij de amateurs. Het weer in het noorden van het land bewolkt. In het midden en zuiden geleidelijk meer zon. Het wordt 3 tot 7 graden. Morgen half tot zwaar bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Dan wordt het 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files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 ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, ja, ja. Daar zijn, we zijn we weer. Goedemiddag allemaal. Wat een gezelligheid weer op uw radio. Hé hoort, het is weer Dolly de Pierik. Ja, samen met Roy van Buren. Goedemiddag luisteraars en een hele smakelijke maaltijd toegewenst. Hè? Dolly, wat heb jij vandaag op je boterham? Ik had ham. Op mijn boterham. Wat, wat raar, ik ook. <laughs> je bedenkt het niet, hè? <laughs> Koolhydraatvrije boterham. Ja. Met ja, ham. Heel ja, Dat was echt heel lekker, ja. Ik ga zo meteen proeven. Ja, want ik ben een beetje op de koolhydraatjes aan het letten. En, uh, maar ja, soms heb je toch wel trek in een stukje brood. En dat is uiteraard bij een koolhydraatarm dieet... Is dat, uh, Verboden, Maar ze hebben natuurlijk tegenwoordig ook koolhydraatarm brood. Och, wat zijn we rijk? En het is hartstikke lekker. Nou, ja. nou super ja. dat dat bestaat natuurlijk. Ja, toch? Ja, ja, ja zeker weten. Nou, het was een, een druk, uh, weet je wel hè? Sinterklaas is weer aangekomen. Ja, hoeveel kilo? <laughs> huh? <laughs> nee, dat ga ik niet vragen. Ik oh, anders had ik ook een een broodje voor hem gekocht. <laughs> en vorige week hadden we natuurlijk ja. de ondernemersgala. Ja. En daar zijn we natuurlijk de afgelopen weken best wel druk mee bezig geweest. Maar het was wel een hele leuke dag, hè Dolly? Het was heel erg leuk. Zeker weten. Ja. Voor maar, herhaling Maar zeker. Dat gaan we zeker volgend jaar weer doen. En dit keer wel met Pitch. Uh, maar um, we gaan... Um, Natuurlijk lekker ook een radioprogrammaatje maken hier lekker in de studio. Lekker warm, want het is hartstikke koud buiten. Zo. En uh, we gaan natuurlijk uh, langzamer richting het uh, avondje. Want het avondje van Sinterklaas, dat duurt natuurlijk nog wel twee weken maar... Nou, maar we... voordat je het weet is het zover hè? Inderdaad, inderdaad. Ja, het gaat snel hoor. Nou. Maar uh, ja, onze vaste items natuurlijk vandaag. We hebben het Sinterklaasjournaal. Hebben we Sinterklaasje nou? We hebben Sinterklaasje nou. Oh, wat leuk. Ja. Oké. Okay. En, en, en, en natuurlijk het regio-nieuws. En we verwachten ook nog een gast, maar dat is nog niet helemaal zeker. Dus dat zullen we wel zien. Oké. Okay. Dus uh, lekker nou veel ja, verrassing. En weer, weerbericht natuurlijk, hè? hebben we ook. Ja, dit keer hoeft Sinterklaas niet bang te zijn voor storm op zee. Want hij is gelukkig gewoon in Nederland. Zo is dat, ja. Dat is allemaal lekker gegaan met het prachtige weer. Ja, zeker He? weten. Ja, heb jij je schoen al gezet trouwens? Ja, alleen niks ingekregen. Stond hij er wel nog? Hij stond er wel oh, dan Heb je, je wel mussel? Ja, <laughs> dan heb je mussel. Ja. ja, maar ja, ja, je zet er natuurlijk maar één, hè? Daar ja. heeft hij niks aan. Nee, ja. als je er twee zet, dan uh, ga je al risico lopen. Ja. ja. Nee, zo hey, meteen uh, de drie ja. in één natuurlijk. Oh ja, maar we gaan eerst een ander liedje draaien, toch nog? Ja. Zeker ja, weten. hè? Ja, ja, ja. In ieder geval, dit is uh, de nieuwe CFM Lunch vandaag op donderdag. En uh, we spreken u zometeen weer bij het volgende liedje. Peter Franklin hier op CfM voor bij CfM Luncht. Dolly, het is tijd voor de 3 en 1, hè? Ja, ik heb hem al aangetikt. Oh, sorry, ik had hem nog niet aan. Ik, uh, <laughs> ik was ook eigenlijk niet zo ver. Ik wilde er oh, doorheen nee, nee, gaan praten. Het, ik denk, ik Communisatie, communicatie, communicatie. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. ja kijk. kijk, kijk. Nou, ja, Dolly, ik zeg maar, zet het muziek, zet het jingeltje maar aan. Ja, zal ik het doen? Zet hem maar aan. Komt ie.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 De de Ja, het feest kan echt beginnen Kinderen en bieten stralen Pepernoten en presentjes halen Ja, het hele jaar neus zijn na cadeautjes Voor ieder kind, dat doet de goede zin Snoep voelt in overvloed, dus laat je lekker gaan. Ja, het hele jaar neust hij naar cadeautjes voor ieder kind. Dat doet de goede zeer. In nachtelijke uurtjes werken wij soms dagenlang. Sommige dramatisch, andere hilarisch en we zijn ook nooit eens bang. Nooit gaan wij eens door het lint. We doen het immers voor het kind. We gaan door. Met die goede zint aan. aan alle zwarte pieten Die mij steeds weer helpen Wil ik even zeggen bedankt Voor vrolijke gezichten Van kinderen die genieten Doen we werkelijk alles van. De avond is gekomen, de maan schijnt door de bomen Er klinkt uit elk huis een lied We komen met cadeautjes en strooien pepernootjes Zodat iedereen geniet Het suiker goed en masse pijn, Belooft het weer een feest te zijn Het is een feest voor groot en klein Kom zing met mij nu dit refrein Aha.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 Ten zijn aan. Doodjes van onze Chilepiet. En uh, dat was ook gelijk de drie in 1 natuurlijk Dolly. Ja, dat was duidelijk hè. Het ging allemaal over Pietjes. Ja, allemaal over gezellige Pietjes. En natuurlijk het uh, eerste liedje hoorde je voor ieder kind. Ja. En uh, dat is een uh, liedje geschreven door onze standwoordse Dindy. Ja. En in, uh, in productie met uh, Fred Koenders. En waarom dit ook een drie, de, drie in 1 is. Uh, dit zijn allerlei drie, <lacht> in ieder geval drie liedjes die door Fred Koenders zijn uh, uitgebracht. Ja. En uh, Fred Koenders is uh, drie jaar geleden overleden aan, uh, aan kanker, helaas. Maar, en hij uh, was een geweldig producer okay. uit Haarlem. Ja. En um, ja, in ieder geval, hij heeft drie Sinterklaasliedjes uitgebracht met Chilipiet. Maar, maar over, het, uh, over in ieder geval um, de, het, de, voor ieder kind het dat liedje. Dat, um, dat liedje, die, um, dat is een hele grappige constructie. Want onze CFM-DJ Patrick van... Um, van Your uh, Breakdown zit ook in die clip. Oh. <laughs> ik, maar, ja. maar niet helemaal, ja. ja. Ik kan het niet zo vertellen. Maar moet men maar eens even kijken. Oh, Nieuw van Chilipiet. Uh, op YouTube staat het geloof uh, ik. Hè? Ja, dat voor ja, maar er staan nog een paar uh, sterren in. Hè? Ja, natuurlijk. natuurlijk. ja. ja, dat, ja. Dat moet mensen maar goed opletten. Ja, ga maar goed kijken. Want uh, als je goed kijkt, dan herken je ze misschien wel. Ja, en de clip is uh, opgenomen in, uh, in het Circus Zandvoort. Ja, heel leuk. Ja. En daarna had je natuurlijk... Um, ja, Nou ben ik hem kwijt. Wie hadden we hierna? Uh, wat erg. Ja, dat is zeker erg, Roy. Wat <laughs> heb je daarna gedraaid? <laughs> ik zie het ook niet meer terug. Dat is ja, dan doe, je even, doe je de laatste. Pieter, in geval, Brengen, cadeautjes. Uh, Pieter Brengen cadeautjes. Ook is wordt opgenomen. Hè? Ook is wordt opgenomen. De, de, de, de clip tenminste. Op, op, en, en in Haarlem, uh, maar in ieder geval op het Gassa's mm -hmm. Hofje. Mm. En dat was een hele leuke clip. Alleen, uh, ja, dat, dat, dat, toen, toen, uh, toen die clip werd opgenomen... Toen... Um, ja, toen had uh, net uh, Fred Koenders de diagnose gekregen. Ja. Dus het was een beladen dag, uh, had ik begrepen met de clipopname. Ja. En dat was ook dan de laatste clip geworden van Chille Piet. Want uh, ja. ja, helaas, uh, want het gebeurt nou eenmaal. En maar uh, Pieter brengen cadeautjes is natuurlijk, um, ja, is natuurlijk een, uh, een heel mooi, uh, leuk liedje op, uh, op een liedje van Gebroeders Ko. Ja. Dus, ik, ken, uh, en, uh, uh, ik weet alweer, de tweede was uh, voor alle zwarte pieten. Oh, ja, ja, ja. ja. Maar als u goed luistert naar dat liedje, ja. is het een protestlied. Is het een protest? Oh, dat is me helemaal niet opgevallen. Als men goed luistert naar die tekst, is het een ja. protestlied. Toen laaide die hele Pieter discussie op. Ja. En um, ja, toen, um, toen dachten wij van, nou weet je wat, je hebt een singeltje, een A-kant en een B-kant. En toen hebben we het liedje uitgebracht als een B-kant. Oh, Oké. Okay. En, um, en toen uh, dachten we van, nou leuk, dan doen, doen we er een protestliedje bij. Maar die wel leuk is voor kinderen. Mm -hmm. En dat was het doel. Daar okay. hadden ze allemaal een voorbeeld in Nederland aan moeten nemen. Ja, ach ja. <laughs> ja, ja, dus, joh. Het uh, ja, ligt allemaal gevoelig. Hè? Dat was Chilepiet Pieter, mooie tijd. Ja. En um, hopelijk uh, zullen deze liedjes veel gedraaid gaan worden nog op de Nederlandse radio. Maar voor alle soorten Pieter was ook even een leuk verhaal. Ik presenteerde het programma... Um, Entertainment for You. Mm -hmm. En toen had ik uh, de officiële zanger van dit liedje... Willem Bart aan de telefoon. Maar ik had niet door dat dit liedje... voordat hij in de uitzending kwam... aan dat het draaien ja, dat... was. <laughs> dus ik had hem aan de telefoon hier in de studio. En hij staat op de vork. En, ik, en hij zegt van... Uh, is dit hier mijn liedje gewoon? <laughs> nou, ja. dat was een hele leuke uitzending daardoor. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja. Zou ja. ik yes, me ja. voorstellen. Ja, nou ja, we gaan even verder lekker met muziek, Dolly. En zometeen ja. het regionieuws, want er is weer over gebeurd in het nieuws. Heel In het, uh, veel. Ja. In, in het nieuws. Ja. En um, ja, we gaan. Uh, ik, heb, ik heb het hartstikke koud. Heb je het koud? Ik, ik heb, heb net de kachel aangezet. Ja, die is heerlijk hoor, maar de kou van buiten zit nog steeds in mijn lichaam. Ja. En daarom heb ik zin in, uh, ja, in de zomerse klanken. Oh, nou dan doen we dat toch gezellig. <laughs> Ai. Fonzi! Oh! Oh! Oh! no. Oh! No. Oh! Oh! Hey. sabes que ya llevo un rato Tengo que bailar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 Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que sabéis es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oh Yo yeah. de quiero respirar tu juego despacito. Deja que te diga cosas al oído.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 Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, met... Uh, mag het, het ietsje? Ja, dank u, wel, dank u wel, Anders moet ik zo schrijven. Met ingang van 27 november... kunnen woningzoekenden in de regio... Zuid-Kennemerland en Eemond reageren op sociale huurwoningen... in een grote regio. Via één systeem. En dat uh, woningsysteem... Dat valt dan onder gewoon www.mijnwoonservice.nl.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 De corporaties voegen de verschillende systemen samen... en daarom is de overgang niet voor elke woningzoekende gelijk. Voor de woningzoekenden die staan ingeschreven bij mijnwoonservice.nl... verandert er eigenlijk niets. Om die samenvoeging goed voor te bereiden... is er onderhoud aan de website noodzakelijk... en daarom is de website van mijnwoonservice... Um, en het contactformulier van 21 tot en met 26 november 2018 niet bereikbaar. Een beschonken bestuurder is gisteravond met zijn busje gekanteld op de zeeweg. Door het ongeluk raakte de man gewond en was de weg richting Overveen enige tijd dicht. Agenten constateerden na een blaastest dat hij onder invloed van alcohol was...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 en is weggesleept door een bergingsbedrijf. Dan nog een ongeval uh, gisteren, of eigenlijk vannacht. Drie mannen zijn vannacht gewond geraakt toen de auto waarin ze zaten... hard tegen een verkeerslicht op de Delflaan in Haarlem aanklapte. De bestuurder raakte rond kwart voor een s'nachts de controle over het stuur kwijt... en botste ter hoogte van de Stuiverzandbrug tegen het stoplicht...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 onderdeel zijn van Skip en dat staat voor Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje Pluk. Afgelopen weken hebben Relinda Aldegeest en van Skip en Albert Rechterschot van Pluspunt... hun handtekening gezet onder de onofficiële documenten. Boomut hoort al ongeveer 25 jaar bij Pluspunt. En enkele jaar geleden is deze buitenschoolse opvang verhuisd... van het gebouw van Pluspunt naar een ruimte in het schoolgebouw De Golf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 Westkust weerbericht. Oh, dan moet ik eerst even... Wat een gedoe, hè, met al die knopjes. Um, mag je iets zachter, Roy? Ja, dankjewel. Vandaag is het uh, weer bewolkt, maar later vandaag kan het ook even opklaren. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige oostenwind... De temperatuur stijgt naar maximaal 5 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen en blijft het droog. Het gaat overal licht vriezen met minima tot ongeveer min 2 graden. Nou, dan gaan we even naar morgen kijken. Ja, morgen zijn er perioden met zon. Maar in de ochtend is er ook een buienkans. Nou, dat is niet lekker, Roy, met die min 2 en dan een buienkans. Nee, zeker niet. Nee, ghatsidari, dus wees voorzichtig allemaal, hè. De wind waait uit het zuidoosten. Hé, hey, wat krijgen we nou dan weer? Gaat hij weer wat anders doen? Ik snap niet veel meer van, oh, is... uh, van dit programma, maar goed. gaan wel lekker door met je, ja. je vader. Morgen zijn de perioden met zon, maar in de ochtend is er ook een buienkans. De wind waait uit het zuidoosten en is niet meer dan zwak... en de temperatuur stijgt naar 6, 7 graden. Oké, okay, dan gaan we nu... Dat was het, weer. De het van de op Dan hebben we een probleem. Wat allemaal liedjes zijn weg. Alles is weg. Dat zei je, de moeder van Jan Smit ook. <laughs> Alles is weg. Alles is weg. Ik, ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik had een heel leuk liedje klaarstaan. Ja. Maar ik, ik, ik snap het niet. Weet Even je, kijken. Weet, weet, lukt het of uh, lukt het niet? Nou, zet, zet jij die maar het, wat het op, of die want het niet. Mijn, hele, mijn hele Spotify ligt eruit. <laughs> Alles ligt eruit. Het is helemaal offline. Dus ik, ik kan even niks meer. Nou, dan wordt het het liedje van Han Roy op CFM Zandvoort.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 So Just contemplating I can't Artiest in het licht It's just a part of it And we all must fulfill our hope Won't you help to sing These songs of freedom Cause are we ever had Redemption songs Ancient song God bless. Have a good afternoon. Ja mensen, Steven Van Zand, uh, ja, of Van Zand. Ik, maar ik denk hij, hij is in Amerika geboren... dus ik neem aan dat je het uitspreekt als Van Zand. Uh, we hoorden twee nummers van hem, omdat hij vandaag jarig is. je Bura. Ja, gefeliciteerd. Um, we, hoor, we luisterden eerst naar de Redemption Song en dat was een live opname... samen met Bob Geldof. En uh, het de nummer daarop was Blues is My Business... En um, in die hoedanigheid, hij heeft verschillende uh, namen... Uh, speelde hij als Little Steven. Nou, Steven van Zendt, geboren als Steven Lento... in Winthrop, Massachusetts, in, uh, op 22 november 1950... is een uh, heel veelzijdig mens. Hij is een muzikus, een acteur, een radiodiscjockey... een producer, een zanger, een uh, nou ja, gitarist, noem maar op... Vincent treedt ook op onder de namen Little Steven, zo hoorden we hem net dus... of Miami Steve en hij werkt als songwriter, arrangeur en producent. En zo produceerde hij onder andere het in 1992 verschenen album Better Days... voor Southside Johnny en de Ashbury Jukes. Vincent's moeder, Mar Mary Lento, hertrouwde toen hij heel jong was... en Steven nam de achternaam van zijn stiefvader, William Vincent, aan... De familie Vincent verhuisde naar Middletown Township in New Jersey... toen hij zeven was. En hij is bekend als gitarist bij Bruce Springsteen's E-Street Band... waar hij ook mandoline speelt. En als acteur in de televisies The Sopranos en Lilyhammer. Die zijn alle twee te zien op Netflix. En hij speelt daar echt een grappige rol in, Lilyhammer. Hij verliet de E-Street Band in 1984 en was sindsdien, sindsdien partij in ontelbare muzikale soloprojecten... en samenwerkingsverbanden, van soul tot hard rock... en soms als frontman, zoals bij de Disciples of Soul. Politiek actief als hij is, stichtte hij in 1985... de muziekindustrie actiegroep Artists United Against Apartheid... in reactie op het Sun City Resort in Zuid-Afrika... 49 topartiesten, onder wie Springsteen, Bono, Bob Dylan... Peter Gabriel, Brian May, Ringo Starr, Joe Ramone en Run DMC... werkten mee aan het lied Sun City... waarin ze stelden dat ze in dit resort nooit zouden optreden. Van Sand keerde naar de e street Band terug... toen ze herschikt werd, eh, en even was dat in 1995... en permanent in 1999, om er tot op vandaag te blijven... In 1999 nam hij een van de hoofdrollen in De Sopranos... voor zijn rekening als mafieuze stripclubbaas Silvio Dante. En in het tweede seizoen kwam hij minder voort... ten gevolge van een drukke schema bij de E-Street Band. Van Sant houdt, uh, houdt van een bepaalde look aan... door het dragen van zigeunenkleding en een bandana op het podium... terwijl hij in De Sopranos een heel opvallende pruik draagt... En beide onpermanent permanent verhaarverlies veroorzaakt door een auto-ongeval te verbergen. Um, nou, tot zover, uh, Van Zandt. Gelukkig hapert uh, Wikipedia niet. Nee, gelukkig niet. Het is niet te geloven. Mensen, we moeten even onze excuses aanbieden... voor uh, het, het afgelopen kwartier op z'n minst. Nou, uur, zullen we dat wel zeggen? Nou, ja, dat, dat zeker, maar het afgelopen <laughs> kwartier... Ik weet niet wat er gebeurt. Heeft u dat wel eens met uw computer? Dat u iets wilt doen en dat hij gewoon zegt... Uh, zoek het lekker uit, ik doe heel wat anders. Nou, dat hadden we hier vandaag. Het met één, alles na, het, gewoon. Met alles. Het was niet te... Ik raakte bijna niks aan en ineens lag een snoertje... uit de apparatuur en... Uh, ik, ik raak niks aan en ineens begint er een ander nummer te spelen. Heel mysterieus. Ik denk dat er iemand hier een beetje aan het spoken is. Terwijl het geen Halloween is, hè? Ja. Nee, maar het was afschuwelijk. Maar we, we gaan ons weer gedragen. Eén computer hebben we er weer bij. Die was ook uitgevallen. Dus we, uh, het tweede uur gaat vast en zeker een stuk vlotter verlopen, hè, Roy? Zeker weten. Ik wilde okay. eigenlijk een plaatje draaien, maar ik ga het voor volgend uur gebruiken. Want, ja? want we zitten alweer bijna aan het uh, nieuws. Ja, even iets anders zoeken. Maar ondertussen denk ik wat bloed me. Ik heb bloed ergens. Het klinkt heel fout. Maar ik heb een oorbel en ik heb mijn koptelefoon op mijn oor. Nou, wat is het dus Ambulance. 1, 1, 2. Wat is het gebeurd? Die. Die uh, microfoon uh, of die uh, koptelefoon die is dus door je ja, oor aan drukken. Okay, Weet je, we ja. gaan hem lekker doorkletsen. Want uh, het is nieuws. begint bijna. En ondertussen gaat Dolly de telefoon. Zometeen volgen u natuurlijk heel veel muziek en informatie. Hier op uh, ZFM Zandvoort, het lekkerste station van de regio. Heeft u een nieuwtje: bel gewoon 023 573-0393. Nogmaals, 023 573 0393. Dat is onze ZFM hotline. Dan krijg je onze juffrouw Dolly aan de telefoon. En uh, zometeen staat het uh, nummer, of uh, nee, de, de, de cijfers 33 uh, centraal. En wat er met 33 te maken heeft, dat ga ik zometeen uh, vertellen. En ik vertel u ook zometeen waarom ik boos ben. Dus uh, dat uh, komt allemaal goed in het uh, tweede uur met uh, Dolly Roy bij CFM Lunch. Het lekkerste lunchprogramma op ZFM Zandvoort. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.